De Dennenboom Diep in het bos, daar was een kleine Dennenboom. Hij stond op een plek, mooi en schoon. De zon scheen helder en de wind blies zacht. Zijn naalden ritselden. De bomen om hem heen waren groot en sterk. De Dennenboom haatte het dat er op hem neer werd gekeken. Echt letterlijk. Oh, goedemorgen jij kleiden. Kijk hoe mooi de dag is. Opgepast. Hier komen de vogels. <laughs> <laughs> Mee eens Bob, het is een heldere dag. Je kan dan enkele mensen onze kant op zien komen. Het is een picknickdag voor ze. Oh, wat is er zo mooi aan deze morgen. De vogels draaien niet om mij heen. Ik ben zo klein. Ik kan niet eens zien wie naar ons toe komt. Ik zou willen dat ik groter was. Dan kon ik de huizen en de wereld om me heen zien. Hé, hey, jij zult groeien. Dat doen we allemaal. De tijd stopt voor niemand. Het stopt niet eens, ook al wil je dat graag. Dus geniet van wat je nu hebt. Je zult nooit meer zo klein zijn als nu. Het enige wat me goed klonk, was dat ik nooit meer zo klein zal zijn als ik nu ben. Je weet niet hoe het voelt. Oh, <laughs> omdat jij denkt dat wij nooit klein waren. Toen wij klein waren, konden zon ons nauwelijks bereiken. Weet je nog, Bob, hoe dicht het bos was? Jazeker, ik kon nauwelijks mijn takken strekken. De goede oude tijd. <tied> is het toch een mooie dag. Kijk naar die schattige boom. Oh, wat is dit teken? Misschien wil iemand zich deze boom herinneren. Oh, ik ben niet verbaasd. Het is zo klein en lief. Het is de baby van het bos. Zie je... Ze maakte me belachelijk door mijn baby te noemen. Dat was onschuldig. Ze houden van je. Ah, ah, oh. Stomkoenjijn, Zie? Was dat ook onschuldig? Hij had niet eens door dat ik er was. Nou, als hij jou niet had gezien, hoe kan het dan dat hij over jou heen hopte? Jullie houden me voor de gek alleen omdat ik klein ben. Klopt. Daarom is het juist leuk. Het heeft niks te maken met hoe schattig jij bent. Uh, ik haat het. Haat het. Haat het. Haat het. Haat het. Oh, zeg het nog eens, wil je? Ik denk niet dat we jou duidelijk genoeg gehoord hebben. Oh, Genoeg Marley, stop met hem te plagen Luister, wees blij met wat je hebt Ontbossing heeft veel van ons weggenomen Ont, wat? Ont wat? Ontbossing, ze ontwortelen ons Dat betekent dat de mensen bomen weghalen met wortelenal om het land vrij te maken Het land wordt dan veranderd in boerderijen en andere dingen Klinkt eng Dat is het dus ik moet maar groter groeien dan hè, toch? Oh, dat is alles wat je hiervan geleerd hebt? Je moet leren om blij te zijn met wat je hemt, Jochie. Maar de babyboom wilde groeien, groeien en groeien. Tijdens de lente, de zomer en sneeuw. De volgende jaren waren goed voor de boom want hij groeide aftakking na aftakking. Maar toch was hij droevig. Hij voelde zich niet vrij. Hij wilde alleen maar sneller en groter groeien. Ja, zo is dat konijn. Ga maar, loop weg. Ik zal groter worden. Geloof me, je zult dit allemaal op een dag gaan missen. En toen kwamen de mensen... Ze deden wat ze het beste konden. Meppen en meppen met hun bijlen. En daar lagen de bomen. Van de grote groene bomen waren er alleen maar stompjes over. Oh, waar brengen ze jullie naartoe? Onze tijd is gekomen. Denk eraan. Wees blij met dat wat je hebt. Maar, maar... Wat gaan ze met jullie doen? Hallo? Hij voelde zich slecht. Nu begon hij zich zorgen te maken. De pijn van al zijn verdwenen vrienden was inderdaad te veel. Hij was nu helemaal alleen. Geen andere bomen om mee te praten. De zon kwam als altijd en de wind blies als altijd. En toch was de boom verdrietig. Hmm... Ik zou willen dat ik met ze mee kon. Waarom namen de mensen mij me niet mee? Ik ben volwassen. Wat moet ik alleen doen in dit bos? Manen gingen voorbij zonder enig teken van zijn vrienden. De boom werd eenzamer en ongelukkiger met elke dag die voorbij ging. Maar toen, op een dag, kwam een ooievaar voorbij. De vogels vertelden me dat je je vrienden aan het zoeken was. Ik kan ze gezien hebben. Ze worden nu tot grote masten gemaakt van grote schepen die op zee zullen gaan varen. De schepen bevaren de hele wereld. Wat? Ze mogen reizen? En ik was hier bezorgd om ze. Waarom hebben de mensen mij niet meegenomen? Ik wil over de wereld reizen. Ze vertelden me dat ze thuis missen. Onzin. Waarom zou iemand deze saaie plek missen? Zij zijn op de zee. Eh... Uh. Wat is de zee? Dat zal te lang duren om uit te leggen. Ik kan niet wachten. Vaarwel. Nee, wacht. Wat is er met de andere bomen gebeurd? Ik weet het. Ik zag ze in deze grote huizen. Ze leken geweldig. Ze waren allemaal versierd en betoverend. Betoverend? En toen? Vertel me wat erna gebeurt. Eh... Uh. Dat weten wij niet. Eerlijk gezegd hebben ze daarna nooit meer gezien. Oh, ik weet zeker dat ze op een prachtige plek zijn. Lekker glimmen en zo. Onbewust van morgen, maar erna verlangend, wachtte en wachtte en wachtte de boom. Een jaar ging voorbij en uiteindelijk kwam de dag voor de boom om zijn thuis te verlaten. Ha! Mensen, ze zullen me absoluut meenemen. Het doet meer pijn dan ik dacht. Maar alles zal vanaf nu goed worden. Ik ga een groots en fantastische toekomst tegemoet. De boom werd naar een groot huis gebracht. Daar stopten ze hem in een emmer en stopten zand om hem heen. En zo begon het. De versieringen. De betovering. De boom blinkte als een juweel. En of dat niet genoeg was? Ze plaatsten een ster bovenop hem. Het was perfect. Snel, laten we vlug de cadeautjes eronder leggen. Oh jee, ben ik dat? Ik ben prachtig. Ik vraag me af wat er nu gaat gebeuren. Oh, oh, oh, oh, Wauw, deze boom is zo mooi. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Ja, ik moest goed rondkijken voor deze boom. Heb je dat gehoord? Ze waren op zoek naar mij. Ik ben speciaal! De kinderen dansten rondom de boom. Ze sprongen rond van plezier. Toen gingen ze ronde zitten en vroegen vader hen een verhaal te vertellen. Haha, <laughs> oké. Okay. Gisteren was het ijvedie-avendie, dus vandaag is het Humpty Dumpty. Er was eens een ei die net zo groot was als jij. Dit is een verhaal dat niet veel mensen kennen. Ah, ochtend. Ik ben benieuwd wat er vandaag gaat gebeuren. Meer betovering, meer verhalen, meer gedans. Maar er kwam niks. De deuren bleven dicht. Er ging wat tijd voorbij en de zon straalde nu fel. En toch kwam niemand. Nee, ze kunnen me niet vergeten. Ik ben de allermooiste boom. Ik ben speciaal. Daar komt ze. Ik wist het. Wat gaat er gebeuren? Nee. Waarom haal je het eruit? Au. Au! Au! Au! Waar neem je me naartoe? Au! Au! Wat? Dat is het. Wat heb ik gedaan dat ze mij hier neerzetten? Ah, oh, Wacht. Dit kan niet waar zijn. Het sneeuwt nog steeds. De grond is hard. Misschien zullen ze me ergens planten wanneer de sneeuw gesmolten is. Ze zijn zo aardig. Winter ging voorbij. De sneeuw smolt. Maar de boom was nog steeds daar, in de hoek van de zolder. Oh, Bob had gelijk. Ik mis het bos. Ik mis de zon en de wind. Als ze me nu weer eens naar buiten zouden laten... ik mis frisse lucht... Hi, oude boom. Waarom denk je dat ik oud ben? Er zijn oudere bomen daar waar ik vandaan kom. Echt? Waar kom jij vandaan? Uh, het bos, het prachtige, prachtige bos. Bos? We zijn daar nooit geweest. Vertellen ons. De boom vertelde het graag. Terwijl hij het verhaal vertelde, kwamen er meer muizen en luisterden. Hij sprak over de zon en de wind. Hij vertelde over Bob en hoeveel hij Marley miste met zijn hartelijk gelach. Hij sprak over Suzanne en haar wijsheid. Hij sprak over het konijn en hoe hij altijd over hem heen hopte. Het is raar, maar het konijn irriteert mij niet meer. Ik zal hem dolgraag over me heen laten hoppen keer op keer. Ho, oh, wow je moet zo gelukkig zagen wijs daar. Ah, dat was ik. Ik realiseerde me dat alleen nooit. Ik was de hele dag bezig te klagen over alles wat ik niet had. Mijn vrienden hadden gelijk. Ik had ervan moeten genieten, zolang het duurde. Is dat het enige verhaal wat jij hebt? Ah, ik heb ook het verhaal van Humpty Dumpty gehoord. Toen ik jong was en straalde. En toen... ...vertelde hij het verhaal, hoe hij naar huis werd gebracht en hoe hij straalde. Hij vertelde toen het verhaal van Humpty Dumpty precies zoals hij het gehoord had. Een ei trouwde een prinses echt. Wie denk je dat we zijn om dat te geloven? Je kent niet het verhaal dat gaat over spek en kaarsen. Eh, uh, nee. Heb ik nooit over gehoord. Uh, ik ben er vandoor. En toen gingen alle muizen weg... Nou ja, het was goed zolang het duurde. Oh, wat ik weer ergens geplant. Neem me alsjeblieft mee naar buiten, net zoals in mijn bos. Maar een gruwelijk lot wachtte op de dennenboom. Auw! Oh, oh, niet weer! Auw, au, au, au, au! Waarom? Hebben zij trappen! Auw, au! au. Ah, frisse lucht, zon, wind. Oh, ik wil niks anders. Ik ben nog nooit zo gelukkig geweest in mijn leven. Het is echt zo gemakkelijk om te waarderen wat wij hebben. Breng dat laatste stuk hout. Laten we het verbranden. De boom was nu blij met zijn leven en klaar om het vuur in te gaan. En toen... Nee, wacht. Dat is mijn boom. Wat bedoel je met mijn boom, opa? Zie je dit teken? Ik heb deze boom in het bos geplant toen ik net zo klein was als jullie nu. De bomen begonnen te verdwijnen. Ik was bang. Wist je dat we geen verse lucht zouden hebben als er geen bomen waren? En ook, als we het bos kappen zal er geen regen zijn. Geen regen? Wat moeten we dan doen? We doen precies dat wat ik toen heb gedaan. We gaan naar het bos en planten meer bomen. We moeten waarderen en respecteren wat we hebben, kinderen. Anders komt er ooit een dag dat er geen bos is. Geen frisse lucht en geen regen. Dat is een goede gedachte. Wat wil je dat ik doe met deze boom? Ah, ik weet wat wij moeten doen. Ik weet precies wat het wil. En dat wist hij. De dennenboom werd getransformeerd in een houten deur voor het huis van de oude man. Hij hield ervan zijn mensen te verwelkomen. Hij groette hen elke dag wanneer ze thuis kwamen. Hij verwelkomde de zon elke morgen en glimlachte vrolijk naar de wind. Hij sprak met de vogels die op de veranda zaten. Hij zong met de zwaluwen. De boom was blij met wat hij had en was nog blijer met het uitzicht wat hij had. Want de oude man en de kinderen hadden een geweldige klus geklaard met het planten van meer bomen. Het bos was nu groener dan ooit. De boom had zijn lesje geleerd. En dat hadden ook de mensen.